Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De concrete aanwijzingen dat er geronseld is. De zaak ligt nu bij justitie. De burgemeester meldde gisteren al aan de partijen in Roermond... dat er signalen waren van het ronselen van stemmen. Hij had van verschillende kanten gehoord dat politieke partijen... kiezers vragen om hun stempas af te staan als ze zelf niet gaan stemmen. Eerder deze week waren er berichten over het ronselen van stemmen in Heusden en Soest. RV-bondgenoten en Tata Steel hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO. Daardoor zijn de aangekondigde stakingen bij het staalbedrijf van de baan. Onderhandelingen over een nieuwe CAO waren stuk gelopen, maar vanmiddag besloten de partijen toch weer om met elkaar te praten. Afgesproken is dat werknemers 2% meer loon krijgen, dat in november het salaris met nog eens een halve procent omhoog gaat. Israël spreekt tegen dat er een stak uit vuur is afgesproken met Palestijnse militanten in de Gazastrook. De islamitische jihad, die sinds gisteren tientallen raketten op Israël afvuurde, zei eerder vandaag dat er zo'n bestand is bereikt. Israël nam wraak voor de aanvallen met enkele tientallen luchtaanvallen in de Gazastrook. Het was de grootste geweldsgolf tussen Gaza en Israël sinds een korte oorlog in 2012. De FIOD heeft vandaag invallen gedaan in vijf panden in Maastricht, Sittard en Nut. Een van de panden was het kantoor van woningstichting Vitaal Wonen in Limbricht... De Vio doet onderzoek naar twee oud-directeuren van die woningstichting. De verdachte zijn vader en zoon. De zoon volgde een paar jaar geleden zijn vader op als directeur van Vitaal Wonen. Hij werd vorig jaar ontslagen, nadat de raad van commissarissen had geconstateerd... dat hij stiekem betalingen aan zichzelf deed. Het weer. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt tot 4 graden, plaatselijk tot rond het vriespunt. En soms is het mistig. Morgen overdag weer flink wat zon en maximaal 7 graden. Dit was...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 Dus voordat je het weet, hè, ik zit zo uh, ontzettend uh, te praten dat ik. Uh, dat ik ik schaam me hey, gewoon ook hoor. Ik, uh, <laughs> je nou, begint maar gewoon. Ja, nee, ik uh, begin ook wel. Dit was uh, Neverone en de uh, Highland Boel. Uh, want ja, ja we hadden heel uh, rustige, rustige nummers. Dus uh, toen uh, hadden we het erover van. Uh, moeten we dan iets, iets, iets stevigs hebben? Nou, dat dacht ik uh, hieraan. Uh, drummer uh, van de band, uh, Robin Assen, die heb ik uh, ooit uh, gereden, uh, een paar keer. Het was in de tijd dat ik uh, nog Pet uh, nog wel eens hanteerde. En uh, hij maakte deel uit uh, van uh, de begeleidingsband van de Fabiana Dammers. Dus zo uh, uh, is, dat, uh, is dat cirkeltje ook weer een beetje rond. Ja, ik heb ook nog uh, dat uh, nog, uh, mogen doen. Ik uh, vind ja, dus ik nog altijd wel heel erg leuk. kijk er ook met heel veel plezier op terug. Uh, dat is even de, de kop van uh, deze, van deze uh, tweede uur. Uh, we gaan ook even nu weer even iets uh, draaien van jou. Het uh, uh, is, nog, is nog een dame in ieder geval, denk ik. Uh, wat we nog. Uh, uh, if, if you see K. is dat een, een dame? Oh nee, dat is geen, uh, dat is geen is dame. dame. Dat is de script. Oh, de script. Dat is een mannenband. Ach, dus, nee, nee, nee, wacht even. Anouk, sta ik. Ah, oh ja, Anouk, ja, die Goed. hebben we ook nog. Uh, dus uh, de script, daar gaan we eens even onthouden. Die, uh, die gaan we straks. Uh, dus, nou, dan moet ik even opletten Wel, wat heb ik op mijn lijstje staan uh, van jou wat, uh, wat gedraaid moet worden. Uh, na, dit, uh, na dit nummer gaan we weer eventjes uh, live uh, jullie uh, oh, laten ja, horen. Dat, dat is, is altijd wel leuk. Want anders komen we niet aan die vijf nummers. dat nee, <lacht> is natuurlijk wel allemaal aan beurt. komen. Ja, daarom. Dus uh, dat, dat, dat sowieso. Uh, Anouk. Anouk. Nou, ja. hoef geen uitleg. Vorig jaar deelnemer aan het Eurovisie Songfestival. Heb je toen ook met zo'n uh, snotlab uh, zitten kijken? Van nee, de nee, ik moet zeggen dat ik er niet helemaal ondersteboven van was. Het is nee? het geen slecht nummer, maar ja. Hmm. was er niet heel erg uh, fan van. Maar ja. uh, vroeger was ik wel fan van Anouk. Ja. Ja. En, uh, Wat is dat wel... dan toch? Dat uh, Sarah Nesse iets, he, he, zoals jij ook, iets met Anouk hebben. Uh, heeft het ook uh, te maken met haar imago? Uh... Nou, ik ben vooral fan van de oude Anouk. Van de, hmm. van de, ja, de eerste paar albums. Daar was ze echt gewoon zo'n ultieme rockchick. En dat wilde ik toen ik 14 en, 16, tot en met 16 was, ook zijn. En dan is zij ook nog eens Nederlands... Uh, ja. Uh, trots dus dan uh, ja dan ben je daar gewoon uh, onder de indruk en dat uh, is een goed voorbeeld ik, ik, ik hoor ik hoor het uh, hoort veel van uh, van ook zangeressen die dan op een gegeven moment ja al een beetje eigen gewijs eigen gerijten en uh, noem maar op ja. Dus, uh, dus ja dan uh, dan dan ben ik altijd wel zo van uh, ja uh, dat valt mij ook op aan aan, aan zangeressen of singer vrouwelijke singer-songwriters. ja Anouk wordt ja. vaak genoemd ja, hey, maar het waren natuurlijk ook echt goede... Ja, dat tenminste, dat is dan een mening, maar ik vond het echt hele goede nummers. Dat mm. bleef ook gewoon hangen en daar wilde ik uh, mee zingen en zo. Ja. ja, nee. ja. Uh, maar als je Luister je ook bijvoorbeeld naar, um, naar naar ook wat je nu hebt meegenomen uh, van hoe heeft iemand zo'n liedje uh, geschreven? Hoe heeft een liedje ook uh, vorm gegeven? Of ben je daar dan niet mee bezig? Of is dat dan dan puur um, voor? Nou, destijds was ik daar misschien nog niet zo mee bezig. Nu maar ook? Tegenwoordig ja, luister ik uh. daar wel echt naar. Ja uh. en, ben ik dan, dan misschien ook soms er wat kritisch of zo. Ja. <laughs> soms moet je het ook maar gewoon lekker laten, ja. laten gebeuren of ja. Zo. Ja. Uh, Want, uh, want uh, aan de andere kant, uh, je vertelde me vlak voor de uitzending... ...je uh, bent driftig bezig, hè? Uh, Ook om, om toch ook uh, voorprogramma hoorden, en ik. Ja, ja. Ik probeer ja. inderdaad uh, zoveel mogelijk te spelen. Ja. En ook zoveel mogelijk aan te grijpen. En binnenkort uh, 27 maart heb ik een hele leuke gig. Dan mag ik in het voorprogramma van Tess Rose Jackson... En die is toevallig net, uh, heeft net te horen gekregen dat ze de, een van de nomine, nominees is van de 3FM Awards. Wow. van beste nieuwkomer. Dus dat is ja. natuurlijk uh, nou ja, hopelijk een goede reclame. Ja, dat is een mooie, mooie ja, ja. Uh, zijn. Uh, hoop je dan ook dat er misschien toevallig uh, een thuis van Liemte uh, die daar uh, rondloopt, uh, even jou ook op pikt? Ja, dat zou nou, het zou maar kunnen natuurlijk. Dat zou ik absoluut geen probleem vinden. Uh, hey, uh, thuis is een uh, Facebook-vriendje van mij. Dus, uh... Ja, van mij ook. <laughs> ja. Ja. Maar hij is van jou ook. Ja. Is wel, uh... ik, ik ben ooit op de Muzikantendag geweest. Toen ja. heb ik inderdaad uh, ah, ja. ook heel even ah. met hem gekletst. Maar ja. Ik denk niet die... dat ik een indruk heb achtergelaten. Nee, hij dus zit ook ja. in de jury van, van de Rob Akdal-woord dit jaar. Dus oh, okay. ja, heb jij het afgelopen jaar nog met Ryder's Rain meegedaan. meegenomen? Nee, niet dit jaar hoor. Nee, ja, het afgelopen jaar. Nou, Vorig ja, ja, jaar, toch? Ja. Uh, um, want ook als we je daar nog even over uh, hebben. Hè, dus Tess, Rose, Jackson, dames en heren thuis. <laughs> daar staat uh, Ariane dan in het voorprogramma. Uh, ja. Is al bekend waar? Ja, 27 maart in uh, P60 in Amstelveen. Kijk, het is in ieder geval een hele mooie zaal. Ja, zeker. Uh, een P60, daar uh, werden ook uh, de voorrondes van de Grote Prijs van Nederland afgewerkt. Onder andere. Uh, als het over de Grote Prijs van Nederland, zei het al, Rob Akta wordt. Hebben jullie als uh, One More Band meegedaan en later, dat was het uh, afgelopen seizoen, ook als Riders Rain. Dus ja. je wist ook uh, hoe je met dat bijltje moest hakken. Ja, eigenlijk. Ja. Uh, alleen dan uh, is het uh, zo van ja, een competitie blijft een competitie. Het is. Weer appels met peren vergelijken. Ja, klopt. En uh, heb je er nu uh, wel je buik vol van? Uh, of, uh, ja, nou, uh, je ja, moet eigenlijk wel eerlijk toegeven dat ik na Riders Rain wel zoiets had van... Oké, okay, het is gewoon niet de komstie waar ik aan mee moet doen. Nee. Want mijn muziek is daar gewoon niet ja, alternatief genoeg voor eigenlijk. N nee. Uh, We zijn best wel op zoek naar iets aparts. En ja. um, ik ben toch wel wat meer mainstream wat dat betreft. Ja, dus uh, hoe leuk laren... of hoe, hoe goed het ook is, dat maakt ze niet uit. Nee, <laughs> het uh, moet gek main, main, mainst, De mainstream voor de mensen thuis is uh, voor het grotere publiek. Ja, ja. precies. Ja. Uh, bewuste keuze ook om juist dat uh, te gaan doen? Ja, ook waar, omdat uh, ik er zelf, ja, daar, daar hou ik zelf ook het meest ja. van. Ja. Ik vind het af en toe iets heel alternatiefs wel heel leuk om naar te luisteren, maar ik merk dat ik zelf toch wel meer van de, de logisch in elkaar zit. Het is wel druk bij de mainstream. Het is heel druk bij de mainstream. ja, ja. En de kans dat je, dat je iets bereikt is ook mega klein. Maar ja, die wagen we niet wint. nee Ja, oké. Okay. <laughs> uh, nou goed, we gaan eerst Anouk draaien. Dat, dat, dat is één. En, uh -huh. en dan gaan we jou vragen of je samen met Sander weer plaatsnemen. Uh, zou ik jullie willen vragen om dan twee nummers achter elkaar te okay, doen? Ja, Want dan, uh, dan, dan lopen we iets in. En dan ja. bewaren we het uh, laatste nummer zo even voorbij, half tien. Dat is goed. Want uh, dan heeft uh, niemand er verder last meer van. <laughs> Zij hij met een knieboog. Goed, uh, Anouk, met everything. Die gaan we nu eerst even laten horen. Everything, een kwart over negen inmiddels uh, hier bij Alternative FM. Ik kijk naar rechts en daar zitten ze dan, of de één zit, dat is Sander. En de ander staat, dat is Ariane. En uh, nou, ik uh, zou zeggen, wat, wat ga je spelen, de, deze twee nummers? Uh, de volgende twee nummers. De eerste is uh, Heaven on Earth. Dat is een uh, ja, gezellig nummertje. Het, uh, een beetje de boodschap dat je moet proberen om het leven hier op aarde zo aangenaam mogelijk te maken. Ja. Positief mogelijk te benaderen. En niet bezig zijn met wat er eventueel na de dood zou kunnen gebeuren. Ga ik het straks even met je over hebben. Dat is vind goed. ik wel een hele leuke, leuk thema nog. Is goed. Ja. En daarna gaan we een nieuw liedje spelen. Dat heet Songbird. Dat heb ik uh, eigenlijk net met Sander een beetje ge gearrangeerd. Oh. We hadden nog helemaal geen, uh, geen live versie daarvan. Dus ja. uh, dat is uh, een, uh, een uh, primeur. Ja, <laughs> <laughs> en dat is een heel klein liedje. Dus ja, ja. ja. twee uitersten. Oké, okay. dan maar hoor. Step aside, we can keep ourselves from falling Free your mind, there's a whole lot to let go All this time, you've been far too busy balling There's no point in preaching about what you don't know Go ahead, take a step across these borders If you dare, think outside this box of yours I know it's scary, but believe me, no one's hurting See the light in this life, it will satisfy you more Time to open doors and Shake, shake, shake it off to the twist of your life Don't regret the things you've done Have no fear for what's to come No need to turn back, just have faith in my word Cause the new course you'll be taking is heading for heaven on earth more than once i danced to someone else's whistle it ain't no harm but neither does it satisfy Now I have grown learning how to sing my own song If I can rise, I should I teach another how to fly Come on, spread your wings and Shake, shake, shake it off to the twist of your life Don't regret the things you've done Have no fear for what's to come No need to turn back, just a faith in my word. Cause The new course you'll be taking is heading for heaven on earth. Ba ba ba ba ba Shake it ch now Ooh -ah. Come on, share your ch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 was heaven on Earth, and the next song is this Songbird. Gaan we even helemaal terug naar her, niks, <laughs> With a soft tune, can you hear the song? Yeah. Hey, uh. was uh, Ariane samen met uh, Sander. Zeg je het goed? Ja, ja, mm -hmm. ja. ja, ja. Uh, die hadden dus net uh, twee nummers uh, gedaan. We gaan eerst even weer een stuk uh, muziek draaien. Uh, voordat we die uh, van uh, Ben Howard uh, draaien, doen we nu inderdaad Rogier Pelgrim. Ik vroeg het je neemt. Ja. Ja. Hebben we die? Hebben we die? Ja, we hebben hem wel, maar ik, ik was bang dat ik... Uh, is de versie hadden ook... hier van hier. Niet van hier. Waarom niet? Nee, dat... dat, dat ja, dat, dat... <laughs> Maar dan, nou dan stuur ik je vragen. dat soort mooie dingen op. Ja, ja, ja, ja. ja met met een dat stel je van blok. Ja, nou goed. Staan, uh, maar dit is gewoon uh, de versie zoals we hem kennen: Mind's Eye Tramp. Oké. Okay. Ik ben stranger and I have my way. Walking around wandering my days Hide and seek Cause I fall from grace And so minds I Tramp Don't talk to me Because I won't succeed Explaining all the things My mind's I seize The silence is the song I sing My creed when my Words lack Dreadful above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 nog even nog op zoek naar de, de opnames ja, de, die, die de wij echte hebben opname, de, ja. de echte live opname die zoals wij hem hier in de studio hebben gemaakt. Tenminste niet in deze, maar in de oude studio. Uh, ja, dit is natuurlijk... Uh, uh, daar zit jij ook natuurlijk uh, naar te luisteren. Uh, wat zegt dit uh, over iemand? Gebruikt hij zijn stem? Hoe gebruikt hij zijn stem? Nou ja, wat, wat we net al een beetje zeiden, dat het inderdaad wel iemand is die een uniek stemgeluid heeft. En dat is waar we naar nou gezocht wordt natuurlijk. Ja. Zeker ook in wedstrijden. Ja. Dat je echt iets unieks hebt. En uh, anders bent dan anderen. Ja. En dat maakt hem natuurlijk... Uh, dat is bij hem duidelijk dat ja. hij uniek is. En dat is heel gaaf, vind ik. Maar, ja, ja eh, Hoe zie jij ook nog wel dat hij misschien nog uh, verder gaat komen... dan alleen maar ja, beste singer-songwriter... groot prijs van Nederland uh, ooit gewonnen. Maar ja, hij is... Hij is samen met Fabiane Dammers nooit in de wereld door geweest. Het zijn de enige twee die de grote prijs van Nederland ooit hebben gewonnen. Die nooit in de, in de wereld door hebben gezeten. Ja. Dat is, vind ik ook ja, wel, Ik moet zeggen dat ik dat sowieso een interessante. Of eigenlijk ingewikkelde constructie vind: de wereld door. Want ik ken genoeg ex die daar heel goed op hun plek zouden zijn. Maar die ja. komen daar gewoon niet binnen. Op de een of andere manier. Ja, nou ja, goed. Uh, politiek uh, wordt er. Het uh, is muziek. Ja, ik denk echt en... dat je daar een beetje vriendjes moet hebben hoor ook. Ja. Misschien wel. Ja. Uh, dat, dat is het uh, verhaal van de, van de Mind's Eye Tramp. Uh, dan nog even over, over jou. Uh, over jouw uh, jou, uh, nummer net. Heaven on Earth. earth. Ja, ja, Heaven earth. on Earth, ja. Uh, want uh, daar zei je op een gegeven moment: uh, dat, uh, hoe sta jij in het leven? Ben jij iemand die, die leeft in het nu? Ja, ik ben wel iemand die zoveel mogelijk probeert in het nu te leven. Ja. Natuurlijk moet je af en toe even vooruitdenken. Ja. <laughs> en op zich kan het ook geen kwaad om af en toe even terug te denken aan mooie dingen. Maar ik ben wel heel positief. En ik probeer ook echt te genieten van het nu. En niet te veel nee. daaruit te vluchten. Of nee. uh, ja, te veel bezig zijn met, met uh, de toekomst. Gewoon lekker uh, doen. Ja... Of zo. ja uh. Uh. Nou ja in dat, in in dat heeft mij 20 jaar, uh, 20 jaar uh, gekost om daar uh, op, op een gegeven moment ook daarvan doordrongen te zijn mm het -hmm. leeft dus nu ook in het nu okay, en hartstikke. ik zie ook uh, de leuke dingen heel veel de leuke dingen nou, op dit moment zitten er iets minder leuke dingen maar goed, het maakt niet, maakt niet zoveel uit uh, ik snap wat je bedoelt het is uh, leef vandaag en uh, morgen zien we wel even verder ja, een ja, soort van ik kan niet zeggen dat je nooit over na of te denken wat je de volgende nee. dag gaat doen of misschien een, soms even een Lange termijn plan maken is ook geen, geen uh, slecht ja, idee of zo. Dat doe ik dus op dit moment <laughs> totaal niet. Het ah, is wel, wel heerlijk. Ja, nou ja, goed, ik, ik, ik kijk wel even verder dan uh, nu voor dit programma, dan wel mm -hmm. een paar weken verder vooruit. Maar mm -hmm. uh, is, is zoiets als naar Tessa de Rose Jackson, is dat ook een soort moment van uitkijken naar iets moois? Wat, uh, ja, wat ik nog... kijk er wel naar uit, ja. Ja, ja zeker. Ja. Ik hoop echt dat het uh, misschien wel uh, weer even een nieuw publiek kan aanspreken daarmee. Want mm -hmm ja je bent toch op zoek naar uitbreiden van je publiek op de een of ja. andere manier ja. en, en in het begin blijft dat natuurlijk bij je vrienden en familie en dan ja. een keer iemand die meekomt met een vriend of ja, ja, weet ja. je wel en uh, hier en daar speel je in een kroegje waar dan wat vreemden staan die denken dan oh leuk maar echt het grote publiek bereiken dat is toch wel lastig ja want wat ook heel erg leuk is je hebt natuurlijk wedstrijden gedaan er zijn meerdere zoals Roger Pelgrim die ook aan twee wedstrijden heeft meegedaan uh, vriendjes en bekenden en familie ja was dat. Ja. Nou, ik zeggen dat altijd, altijd maar. Maar, <laughs> uh, maar als er dus gewoon mensen zijn die, die er echt uh, met uh, gaan kijken, die, uh, die geven je dan ook feedback. Ja. En dat kan af en toe best wel een beetje pittig zijn. ja. Ja, nou, ik moet zeggen dat ik met Ariane, dus met dit solo project, ja. nog nooit aan een wedstrijd heb meegedaan. Nee. Uh, op zich ja, ben ik er niet tegen hoor, maar ja. ik zou nog niet zo goed weten welke dan, <laughs> ja. wat dan de slimste volgorde is of überhaupt of er een volgorde moet zijn. Maar uh, met mijn vorige bandjes heb ik er inderdaad wel meegedaan. En dat ja, de eerste keer kwam het hard aan. Het was ook harde, harde feedback. En uiteindelijk hartstikke terecht hoor. Ja. Maar op dat moment waren wij nog zo onervaren en ja. dachten we dat het heel leuk was allemaal. Dat ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Dan dus wordt de dan, ego toch. Dan, dan wordt het toch wel een beetje ja. Ingedeukt, ja. ja, ja. En met Rider's Brain was het vervolgens eigenlijk ja, waren heel positieve commentaren. Alleen we waren niet. Uh, origineel genoeg niet outside the box. Enough of zo. Ja, nou ja. Ja, dat, is, dat, dat vind ik dan is geen... Uh, ja, ja. uh, Riders right 1, dat, dat verbaasde mij. Eerlijk gezegd. Want uh, er stond iets uh, waar, waarvan ik dacht, nou daar zou je best een uh, breed publiek mee. Ja, maar goed uh, in de jury zitten natuurlijk misschien mensen die daar een totaal andere kijk Die kijken natuurlijk naar wat is passend waar wij, wij bevrijdingspop uh, ja, mooi kunnen openen? Ik begreep dat zij als Rob Agda Awards ook heel erg de alternatieve uitstraling willen behouden, ja. dat ze daarom ook echt voor de alternatieve bandjes kozen. en niet voor per se ja, lullig, maar niet per se voor de kwaliteit, maar meer voor de ja de apartheid ofzo. Ja, ja, ja, ja, ja, dat dat dat dat dat hoor je, hoor je meer. Maar uh, aan de andere kant. Misschien uh, gloort er een beetje hoop met dat verhaal... wat je nu uh, een paar keer nu al verteld hebt met uh, Tessa Rose Jackson. Ja, wie uh. weet. Heb je, al, uh, heb je al contact met haar gehad? Nee, ik heb haar uh. uiteraard even toegevoegd op Facebook. <laughs> ja, ja, <dat laughs> maar ik moet leuk. zeggen dat ik nog geen contact met haar heb ja. gehad. Ik hoop dat het uh, die avond ja. even kan. Ja, ja dat, dat zou, leuk. Wel, uh, zou wel heel erg mooi ja. zijn. Uh, goed, we gaan de uh, Fear draaien. Dat is uh, van Ben Howard. Waarom ja. Ben Howard? Ja, Ben Howard die is ja, twee jaar geleden of zo eens opgekomen. Ja. En dat vond ik toen echt, dat album vooral, het, het geheel van het album vond ik echt boeiend. En, en uh, daar kon ik echt wel ja, twintig keer naar luisteren achter elkaar. En dan bleef ik zo lekker in die, in die sfeer hangen. ja Dat heeft hij heeft gewoon heel goed gedaan. En uh, hij is ja, ook een singer-songwriter, dus uh, ook wel weer een beetje passend. We gaan hem uh, laten horen hier bij Alternative FM. Yes. Cold-hearted child tell me how you feel. Just a blade in the grass, I spoke onto the wheel. Vier was dat van Ben Howard. Ja, uh, klinkt uh, goed. Uh, tien over half tien. Ik uh, ga uh, het uh, bijna liefdalige tweetal vragen of ze uh, het laatste nummer uh, aan ons willen laten horen. Uh, nou, Arjan, welke is dat? Dat is Town Cold Pity. En dat gaat over een, uh, een dorpje waar iedereen uh, altijd erg depressief was, erg droevig en verschrikkelijk. Uh, oh, treurig. Totdat er op een dag een jongen kwam. <laughs> en, die, en die zit nu naast je. <laughs> <laughs> nou, nee, dat mag je zelf invullen. <laughs> okay. Once upon a time in a town called Pity. A very depressing place where everyone feels shitty. A boy came and said I'm doing fine. Well, all the people turned to stupid, head. Did you hear what the boy just said? He must be completely out of his mind He said, I'm doing fine, so fine Cause in this state of mind I don't care whatever hurts Cause every tear shit is a waste of time Singing doop doo I'm fine, so fine Cause in this state of mind I will carry the world with my hand in my pocket Singing doop doo, -doo. Sheriff arrived in people, don't you worry I'll fix this one, we'll better save that sorry. A guide is happy, could be dangerous But then the boys heard his tune again And people somehow started smiling when They realized how blunt they'd always been We're doing fine, so fine Cause in this state of mind We don't care whatever hurts Cause every tear shit is a waste of time Singing doo-doo singing doop, doop, doop, doop, doop With the weight of their shoulders and the smile on their mouth The residents of pity shouted out loud The boy is right He's a good lad We we'll follow his lead No need to be said Now let's all sing. We're doing fine, so fine. 'Cause in this state of mind, we don't care whatever hurts. 'Cause every tear shit is a waste of time. Singing doop doo, -doo we're fine, so fine. 'Cause in this state of mind, we will carry the world with our hands in our pockets. Singing doop doo. -doo It is a waste of time Singing doop doo ow -doo, oh, We're fine, so fine Cause in a state of mind We will carry the world With our hands in our pockets Singing doop doop doo, doo doo doo Once upon a time A town called Pity Changed the beat to a W, Witty You might guess what the end of Sounding like We're doing fine, so fine A state of mind we don't care whatever hurts cause every t-shirt is a waste of time singing doop do i'll be fine so fine cause in a state of mind we will carry the world with our hands in our pockets singing doop doop doop do -doo -doo. yeah Thank you. Ja, dat was hem. Helemaal. Uh, we gaan even verder met de muziek hier bij uh, Alternative FM Nederlandstalig. We begonnen net met Nederlandstalig, want uh, Mirko, Haarmans en de wijze mannen, daar begonnen we uh, de uitzending mee. Uh, dit is uh, van uh, mensen waar ze mee uh, even samengewerkt hadden, opgetreden, hoe je het maar noemen wilt. En dat zijn Johan Fransi en Jan van Piekeren. En het nummer dat heet De Gouden Vogel.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 Van hier, laat me heel dicht bij je zijn. like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 Dankjewel, uh, Colin Hoeven. Dat uh, was hij. Die schudden die dat, ze ook uh, zo uit zijn mouwen. Hij he? schudde ja. hem echt uh, zo uit zijn mouwen. Uh, ah. Leuk was net. We hebben net eventjes um, onze vriend Jan van Pieker weer eens even uh, voor, over het uh, voetlicht uh, laten komen. Uh, aanleiding was een uh, recensie die uh, uh, onlangs uh, geplaatst is bij HiFi.nl door Erik de Boer. Uh, dat, uh, dat was een uh, ja, de kleinkunst is een, uh, eigenlijk een denigrerend woord, wanneer is het werk van een artiest. Namelijk beperkt in grootsheid. Nederland kent vele artiesten die hun werk met evenveel passie beleven en uitvoeren als de grote der aarde. En dan moet je dus vooral kijken naar Wendersnijders, Paul de Leeuw of in vroeger. Nou en dan gaat de tijd nog even door. En dan verderop in het stukje maakt hij Erik de Boer van Hifi.nl de link naar Jan van Piekeren. En dat heeft dan te maken met het album De Verdieping. Waarin bijvoorbeeld ook Johan Fransen heeft meegewerkt. Nou, dat heb ik eronder gezet. Want dat had hij op zijn Facebookpagina van Jan van Pieker gezet. Ja, dan heb ik ook de reden het meest sterke nummer gedraaid vanavond. Gouden Vogel bij Alternative FM. En wie geeft er dan weer een duimpje? Erik de Boer. Het <laughs> dat is wel heel maf dat Facebook, uh, maar we gaan weer terug naar uh, de, de mensen die we vandaag uh, hebben gespeeld zonder uh, en Arianna eigenlijk Arianna uh, meer uh, ja, ja ik bedoel uh, ben je nou want ik ga natuurlijk ook even aan jou wat vragen mm. uh, ben je nou echt in gewoon speel je dan echt in dienst van uh, Arianna dus niet, niet dat uh, dat je overheersend bent in dat, in dat opzicht? Maar ga je gewoon, uh, ja, ja, zeker. Het is, het is echt in dienst spelen van, van niet per se Ariane, maar van het nummer. Van het nummer? Ja, ja oké. Okay, dat bedoel ik eigenlijk niet. Ja, precies. <laughs> ja. Dus wat dus het nummer nodig heeft, dat probeer ik zodanig in te vullen... dat het, uh. dat het erbij past. Het is zeker niet overheersend. Maar ja, werk jij ook uh, samen met, uh, als ze uh, bijvoorbeeld met een ideetje komt... nummer uitwerken, bla bla bla? En, uh, um, ja, we doen het meestal zo dat uh, uh, uh, Ariane, die, die, die schrijft uh, alle nummers, zeg maar. Gewoon met piano en zang. Daar maakt ze een demootje van. Uh -huh. En dan brengt ze hem mee naar de repetitieruimte. En dan zitten we met de band daar. En dan de laatste even horen. En de laatste kijken. Laten ze wat voor akkoorden erin zitten. Ja. En dan, dan gaan, we, gaan we gewoon een beetje kijken wat we kunnen doen. Ja. Ja. Per instrument. En dan geeft Ariane geeft wat, uh, wat uh, directions, zeg maar. Ja. En dan uh, komt er een nummer uit. Ja. Zo werkt het een beetje. <laughs> zo werkt het, ja. ja. Maar het is uh, altijd in dienst van de muziek. Ja. Ja, dat is leuk. We twee weken terug, onze gast René van Kolm, die zei precies hetzelfde. Die zegt, ja. drummen, dat doe ik eigenlijk echt in dienst van wat, uh, wat de mannen van mij vragen eigenlijk. Ja. Dus hetzelfde ja. wat jij eigenlijk ook doet. Ja. ja. Uh, nou ja, het, het ziet erop. Uh, dat laatste nummer. Het is in één keer poef. Het zat net, net de titel van het nummer zat, zat er net in. Het laatste nummer. Town called pity. Oh ja. ja. <laughs> ik vind het wel wat. Uh, vind het wel wat. Hè? Van, ach, een... een een, een stadje wat jammer heet. Beetje, ja. beetje jammer heet. Beetje jammer. Ja, beetje, ja, beetje, beetje jammer, dat komt je al vaak voor. Beetje jammer. Hoe is dat liedje eigenlijk uh, zo uh, in je brein uh, opgekomen? Is dat, uh, Zat je naar een een of andere treurige documentaire te kijken... en toen dacht je van, wat erg allemaal. Nee, het is andersom gegaan. Ik, ik had het refrein als eerst... Hm? Um, en ja, dat ging over uh, I'm doing fine so fine. Ik was juist ontzettend vrolijk eigenlijk, het liedje. Mm -hmm. En ik dacht, ja, hoe ga ik hier nou een niet-cliché ik ben zo blij liedje van maken, <laughs> Niet-cliché. <zo> maar... <laughs> dus toen uh, ja, kwam ik op het idee om er een soort sprookje van te maken, een soort van. En uh, om dan inderdaad een verhaal te vertellen over een dorpje wat eerst helemaal niet zo gelukkig was met z'n allen. Ja. Totdat er op de dag een, een vrolijke man voorbij kwam die ineens de boel uh, op stel te zetten. Ja. <laughs> een soort van. Ja, ik, ik, ik zit ineens spontaan aan een nummer te denken wat, uh, wat, uh, wat ooit is uh, gemaakt. Dat is ook zoiets ook zo uh, geweest. Uh, ja, dat kan ik nou niet 1, 2, 3 geloof ik uh, snel vinden. Maar uh, dat ging ook over een boek. Uh, en dat was in Wales. En dat uh, stadje dat, uh, dat veranderde ineens... Uh, de volgende dag in iets uh, heel uh, bijzonders. Ja, ik, ik ben het even kwijt, dat nummer. Maar uh, goh, ja, uh, Goed het is, ja. Het is, het is door, het is door, door uh, Fabian de Dammers is het uh, gemaakt. En uh, dan ben ik alleen even heel erg snel kwijt uh, waar dat under uh, Milkwood. Dat was hem. Uh. De Mulkwood. Dat was, uh, was het nummer. Ik ga hem ook even klaarzetten. Want dat, uh, uh, want dat, dat, dat doet mij erg sterk daar aan denken. Dus het, is, het lijkt wel alsof jij uh, dat uh, ja, ook. Uh, ja, de, jij hebt het zelf bedacht. Maar ja. zij had het verhaal echt. Uh, onder het melkwoud Dat is uh, een boek van, uh, van een uh, Engelse schrijver Daar zei zij gewoon de muziek bij bedacht oh, okay. oh, ja. dus, uh, maar, maar jou uh, Jij zit dan gewoon ergens aan te denken En je denkt van ach Ja niet? die dingen die komen mij soms wel maar ineens binnen Ik weet niet waar ze vandaan komen Maar dan heb ik opeens dat, dat idee in mijn hoofd En dan werk het uit En soms moet je een paar keer proberen En de ene keer werkt het wel En dan ben je meteen klaar En de andere keer moet je, moet je vijf karretje weggooien En weer opnieuw beginnen ja. en, uh, Dit keer ging het heel vlot eigenlijk ja, ja zo'n lekkere uit de losse pols. Ja, uit de losse pols. <laughs> uh, nog eventjes. Uh, nou ja, uh, de, het is duidelijk. 27 maart staat dus nu met jou... Uh, als uh, met hoofdletters uh, geschreven... Uh, van wat je, wat, je, wat je gaat doen. Ja, uh, uh, voor het programma. Zijn er, zijn er nog andere dingen? Uh, gewoon kleine optredens, maar ja... Dat, ja, ja, zeker. Ja? Ik, uh, even kijken, wat is het eerste volgende? Ik denk dat 20 april, dat is dan... eerste paasdag... Uh -huh. Spelen we in Hannekesboom. Boom. Doen we ook akoestisch, maar dan wel met de hele band, dus ook met cajon en uh, nog gitaar. Oh, dat is wel een. Uh, uh, bassist. Ja. En dan spelen we ook een uur. En we gaan even kijken bij Acoustic Night in uh, in de Flux in Zaandam gaan we nog spelen. Dat is het, geloof ik 23 mei. En 22 mei staan we in Duiker ook in, uh, in een café. Oh, maar dan weer met de band. Dus, dus wel, er zijn als er, als ik het op ons hoor, er zitten er wel hele leuke dingen in. Ja, zeker. Je, nou, ik zou, ik zou, als ik dit moment even mag aangrijpen, ja, nou, iedereen wel... even, even willen vragen om dan een kijkje te nemen op lekker. mijn uh, Facebookpagina. Ja. En uh, vooral ook even een duimpje te geven, inderdaad. En uh, daar kan je ook mijn uh, optredens vinden en alles over mij. Nou. Alles over jou. Heel ja, graag. Maar dit zijn uh, wel een uh, soorten met voorportalen van uh, de grotere uh, ruimtes. Waar je dan uh, Ja, precies, kunst... dat, is, dat is inderdaad, je moet ergens beginnen. En dan kan je beter in eerste instantie ergens een klein optreinetje doen en ja. je laten horen. En dan ja. de mensen van die zaal overtuigen dat je misschien ook wel geschikt bent voor iets meer dan dat. Ja. En zo is het ja. ook bij de P60 gegaan. Daar heb ik eerst in het café akoestisch setje gespeeld. En toen zeiden ze, hé, hey, dat is leuk. Misschien kunnen we wel een voorprogramma voor jou vinden. Ja. En, en nu sta ik bijna in uh, het programma van Tessera's ja, dus Dexin. Ja. Dat, dat is een hele, hele leuke Ik, ik denk dat het, dat het ook zo werkt. Dat ja. gaat ook al heel langzaam. Uh, als je, uh, ik neem aan, uh, dat is een aanname, ben je alweer bezig met uh, te bedenken van ik wil weer een uh, compleet album uh, weer bij elkaar uh, gaan, uh, gaan opnemen? Ja, nou, dat is natuurlijk wel mijn droom. Om, ja. om echt een goed album neer te zetten. en ja. Met alles erop en eraan. Ja. Alleen daar heb je zoveel geld voor nodig, dat ik beter kan wachten naar mijn idee tot ik iets meer bekendheid heb wat dat ja. betreft, iets meer een soort van ja gevolg ja. die wij eventueel ook zouden willen supporten daarin. En uh, ja. zie je tegenwoordig heel veel dat mensen gaan crowdfunden en zo, ja voor de kunst, weet je wel, dat soort dingen. Ja. Want um, helemaal op eigen houtje dat is, ja kan, het misschien dan kan ik wel een cd uitbrengen, maar dan wordt hij vervolgens niet verkocht, weet je wel? Dus ja, nee, dus, oké, okay, dus, ja. maar je moet je moet ook, uh, ik denk ook dat je bijvoorbeeld flink aan de bal moet schudden bij. Je, Radiostations. Ja. Nou weten wij wel gelukkig wie jij bent. Ja. Dus, dus, dus, dus, dus, dus, dus, dus beginnen is er natuurlijk sowieso. En bovendien, ja uh, natuurlijk, uh, sentimenten spelen ook een rol. Ik vind, ik vind, maar ik denk dat ik niet de enige ben uh, dat, uh, dat jij best nog wel wat in, in huis hebt. Het is alleen verschrikkelijk, uh, ja het is verschrikkelijk, moeilijk. vind een klote woord, maar... Om echt uh, ergens uh, proberen aan, uh, aan de bakken te komen. Ja, dat is, Want, is er zijn moeilijk. meer Ariane Abbestees in dit land die ook graag ja. iets willen. Zeker, ja. ja. Er zijn heel veel meiden of, en jongens ook. die ja. allemaal wij, een wijze gave muziek maken. maar ja. die gewoon niet gehoord worden. Omdat, ja. ja. er is wat dat betreft te weinig ruimte voor al die, al die goede muzikanten. Ja, ja. Ik weet niet hoe het werkt precies. Maar ja. uh, het, is toch, ja, het is toch niet makkelijk om. Ja. Uh, nou, ik ga jou straks nog even wat uh, van de hand uh, doen. Uh, misschien dat je, die, als je die uh, persoon benadert... dat dat misschien wel wat zoden aan de dijk zou La kunnen zetten. Alex. Uh, goed, Marcus, we gaan uh, ermee stoppen. Dankjewel. En we zouden bijna zeggen... Tot, tot volgende, volgende week. week. Ja, en wat zeggen wij dan? Volgende week uh, zit hier, uh, als het goed is, Kid Harlekin, uh, Amsterdamse band. En wij sluiten af met dit mooie nummer van Fabiana Dammers. Het heet Anne Millwood. Dag, dag. Hop dan. Nee, Dominique. It is night. starfall, fall and dreams pass by. of a good Mazes of colors in this